Jan van de Putten. Goedemiddag. Verkoop van fout hout wordt zwaar bestraft. Vlaamse politicus de Wever wil de koning buiten de formatie houden en hardnekkig onkruid maakt Floriade tuinders onzeker. Het is bewolkt, van het westen uit gaat het regenen. Er staat vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen eerst fris en zonnig, in de middag van het westen uit regen en veel wind. En ook dan ongeveer 8 graden. En ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. Houthandelaren die na maart van komend jaar nog illegaal hout verkopen, illegaal gekapt hout verkopen, die worden zwaar gestraft. Ze kunnen volgens het ministerie van Economische Zaken een gevangenisstraf krijgen van maximaal twee jaar of een boete van 79.000 euro. En ook riskeren ze dat, hun, dat ze hun bedrijf tijdelijk moeten sluiten. Contact daarover met Geert Ritsema van Milieudefensie. Meneer Ritsema, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is bekendgemaakt door het ministerie van Economische Zaken. Bent u tevreden met wat Economische Zaken heeft aangekondigd? Nou, dit klinkt natuurlijk als uh, serieuze uh, sancties. Hè, serieuze straffen die hierop komen te staan. Het is natuurlijk ook een heel serieus probleem. Om te beginnen is het heel raar dat... ja, hoezo mag, mocht je tot nu toe illegaal gekapt hout gewoon importeren? Dus het is gewoon, was ook gewoon hoog nodig dat er wat aan gebeurde. Maar? Maar, ja... Ja, misschien is het goed om even inderdaad, van waarom is dit nou zo belangrijk? Ja. Om te beginnen wordt natuurlijk door die illegale kap, wordt de natuur in uh, heel veel landen, nou bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, in, in Brazilië, in Afrika, wordt daardoor gewoon vernield. Maar ontwikkelingslanden lopen jaarlijks 15 miljard dollar aan inkomsten mis Want door die illegale kap. Dat, dat gaat erin u? om in die branche, dat gaat erin om, ja. 15 miljard dollar. Nou ja, als je het illegaal kap, betaal je natuurlijk geen belasting. En die landen lopen daardoor dus heel veel belastinginkomsten mis. Dus het gaat om een heel groot probleem. Het is goed dat het wordt aangepakt. We hebben, wel een aantal, uh, en we hebben er al jaren voor gestreden. Uh, samen overigens met, met een groot deel van de houthandel. Uh, dus je hebt het dus ook zelf uh, gewild, deze wet. Dus dat, dat is allemaal heel positief. Waar we, nog, we zien nog wel een aantal zwakke plekken. Uh, om te beginnen uh, wordt er niet gelet op uh, gedrukt materiaal. Dus als je een, een tijdschrift importeert. Wordt er niet gekeken. Wordt, is dat tijdschrift nou gemaakt van papier. Wat, uh, ja, wat met illegaal hout is uh, geproduceerd. Ik denk dus de alleen maar aan, aan planken en zo. Maar het is dus ook papier. Ja het gaat ook om papier. Ja. Want er wordt ook papier van gemaakt. En dat wordt nog niet gecontroleerd. Uh, althans niet de komende vijf jaar. Dus dat vinden we een zwakke plek. En uh, we hebben ook. We weten eigenlijk nog niet precies hoe het gaat uitpakken. Want er, wordt, er zijn plannen de komende jaren om hout te gaan bijstoken in kolencentrales. Dat vinden we sowieso niet zo'n goed idee. Maar het zou niet goed zijn als dat hout illegaal gekapt was. En ja, dat moet ook gecontroleerd worden. Dus, uh, en het is nog niet zo duidelijk of dat, of dat ook onder deze maatregelen gaat vallen. Het begin is er, maar het is nog niet klaar. Nee, en wat we ook vinden is dat we, de, de Tweede Kamer eigenlijk meer zeggenschap moet hebben. Uh, die de Tweede Kamer heeft eh, ook heel erg ingezet voor deze wet. En, eh, en nou, dat is allemaal eh, gelukt. De wet is er nu eindelijk. Maar we wil willen eigenlijk dat de Kamer ook controle houdt over de uitvoering. En eh, nou, dat, dat is nu nog niet geregeld. Dus ook daar zien we nog wel een punt eh, voor, uh, voor aanscherping. Puntjes van aandacht. Genoteerd door Geert Ritsema van Milieudefensie. Dank u wel. Graag gedaan. Bijna 1 op de vijf legale vuurwerkartikelen. legale vuurwerkartikelen voldoet niet aan de veiligheidseisen van de inspectie leefomgeving en transport. Die inspectie onderzocht afgelopen maanden ingevoerd consumentenvuurwerk. De meest voorkomende afwijkingen waren brandende stukken verpakking, omvallend vuurwerk en vuurwerk dat te snel ontploft. En er zat soms ook te veel kruid in. De waterstanden in de Rijn bij Lobitz. Uh, daar, uh, die, uh, de Rijn bereikt morgen een stand van 14,45 meter 45 boven NAP. En Daarna zakt het waterpeil in de grote rivieren weer. Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten wel overlast... maar geen grote problemen die uh, ontstaan pas bij een stand van 15 meter boven NAP. Dat hoogwater wordt veroorzaakt door smeltwater vanuit de Alpen... en veel regen in het stroomgebied van de Rijn. Vanochtend stond de Lobit op ruim 14 meter boven NAP. En uh, er komt dus nog meer water aan. Maar in Zuid-Duitsland is het pijl alweer aan het zakken. Rijkswaterstaat zette vorige week de stuwen bij de Nederrijn... de lek en de maas al open om het water sneller af te voeren. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Belgische politicus Bart de Wever vindt dat koning Albert... niet langer het voortouw moet nemen in de kabinetsformatie. Net als in Nederland moet de kabinetsformatie een zaak zijn van het parlement, vindt de Wever. Op de vrt radio zei hij dat de rol van de koning bij de formatie te veel gewoonte is geworden. En die gewoonte kan je dus eenvoudig veranderen door te zeggen... zoals in een democratisch land, zoals Nederland, waar men dat ook gedaan heeft. We gaan dat op een andere manier regelen. De koning moet geen politiek meer doen, dan wordt hij beschermd tegen zichzelf. Ja, en vanaf wanneer kan je dat dan regelen? Na de volgende verkiezingen pas? Oh, dat kan je morgen of overmorgen doen, dat is geen enkel probleem. En gaan jullie daar stappen voor zetten al nu? Ja. Ik ben al sinds geen vragende partij meer. De andere voorzitters moeten zich nu maar uitspreken... maar ik ben geen vragende partij meer voor een koning die aan politiek doet. De Wever, voorzitter van de Vlaams-nationalistische partij NVA, die heeft al een idee hoe de volgende kabinetsformatie zou moeten verlopen. Mij lijkt het logisch dat na de verkiezingen gewoon de grootste partij aan zet komt... En dat men dan afspreekt in de Kamer als het niet lukt. Wat het vervolgtrek daarvan is. Maar goed, als alle andere partijen dit prima vinden. en vinden dat de koning een goede rol speelt. dan moeten ze dat vandaag maar zeggen. Afgelopen dagen was er veel ophef over de kersttoespraak van koning Albert. Die waarschuwde expliciet voor populistische politici. En hij maakte een vergelijking met de crisis en de jaren 30. Volgens veel waarnemers doelde Albert vooral op de Wever en de NVA. De rol van de koning is veel te politiek. En dat moet veranderen, vindt de Wever. Ik heb eigenlijk maar één ding aangegeven in een opiniestuk. Dat is, ik zie dat persoonlijk eigenlijk niet meer zitten. Ik vind dat we de monarchie eindelijk eens moeten invullen, zoals in normale democratische landen, zoals dat overal is. Een beetje transparant, financieel verantwoordelijk en zonder politieke rol, met een opgelegde neutraliteit die deze koning blijkbaar niet meer aankan. Mm -hmm. Het is al een paar jaar dat hij zo bezig is en het gaat van kwaad naar erger. Die op vindt dat blijkbaar prima en corrigeert hem niet. Ja, dan moet het systeem het maar corrigeren, denk ik. NWA-politicus Bart de Wever. Naast het miljoenenverlies van de Floriade in Limburg... Eh, zijn er nog wat meer problemen. Het evenement dat afgelopen jaar in Venlo werd gehouden... heeft te maken met eh, knolsyperes op het terrein. En kwekers die zijn doodsbang voor knolsyperes... want dat is een heel hardnekkige onkruidsoort. En de kans bestaat dat dat spul zich heeft verspreid. woordvoerder Bert Waterink van het productschap Akkerbouw... Meneer Watering, waarom zijn die tuinders bang voor zo'n plantje? Het is met name een probleem, omdat wat ik zo net al vertelde... Het, als het meegaat met plantgoed, dan neem je het mee naar een nieuw perceel. En dat onkruid dat kan zich razendsnel verspreiden. En het knolletje wat het produceert, het zaadje van die plant... die kan jarenlang overleven in de bodem. En dan zit je met je aardappels en je mais en je gladiolen... die kan je dan nergens meer kwijt als die, die knolstieperis ertussen zit? Als dat daartussen zit, dan is het, uh, het materiaal ongeschikt om te exporteren. En dat valt bij mais is dat geen probleem, maar bij aardappelen kunt u zich voorstellen dat met aanhangende grond het mee kan naar een nieuw perceel. En daarmee verspreidt je het probleem, waardoor een perceel ongeschikt wordt voor de teelt van producten die geëxporteerd worden. Wat vindt u nou als productschap akkerbouw dat uh, die organisatie van die Floriade moet doen? Wat verwacht u van hen? Nou, wij verwachten van Floriade dat zij de betreffende ondernemers die plantgoed hebben ingezonden en wellicht ook weer mee hebben naar huis hebben genomen, naar hun eigen tuinbedrijf. Dat zij de betreffende ondernemers informeren. En uh, wat ons betreft, dan beleggen ze een bijeenkomst waaraan, waarin dan ook het productshop zou kunnen aangeven van wat de risico's zijn van de donkruid en wat men er zo wel aan kan doen. Uh, waarmee we met elkaar proberen om dit probleem. Uh, zo klein mogelijk te houden. Nou, Wanneer weet u meer of er nog verdere verspreiding is? Ik hoop dat de Floriade nu actie onderneemt. En wij willen graag ons steentje bijdragen... door de betreffende tuinders ook bij het proces te begeleiden... en ook te informeren over wat het plantje is en wat men er tegen kan doen. En dan zal het snel genoeg duidelijk worden... volgend jaar bij inspecties of het zich heeft verspreid. Duidelijk Bert Waterink van het productschap Akkerbouw. Enkele hoge politiemensen leveren vrijwillig een deel van hun salaris in. Ze geven daarmee gehoor aan een moreel appel... dat minister Opstelte van Veiligheid en Justitie op hen deed. Bij de start van de nationale politie op 1 januari... mogen de salarissen bij de politie niet meer boven de balken en de norm uitkomen. Een norm van ruim 187.000 euro. Politiemensen die nu salaris inleveren, die verdienen meer. Opstelten kon hun contracten niet openbreken en daarom deed de minister een moreel beroep op hen om het deel dat ze dan boven die balk en de norm uh, zitten, om dat vrijwillig af te staan. De stichting die de VOC-archieven in Indonesië probeert te behouden, wil meer geld voor het digitaliseren van dat materiaal. De originele archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie liggen opgeslagen in depots in het zuiden van Jakarta. En de klimatologische omstandigheden zijn daar erg slecht. Historicus Niemijer van de Kortstichting. Die depots dateren van eind jaren zeventig. En sinds eind jaren zeventig zijn de klimatologische omstandigheden in die depots eigenlijk niet verbeterd. Dat betekent dat van die 2,5 kilometer die daar ligt dat door, door inktvraat, verbruining, verbleking... elk jaar een enorme hoeveelheid informatie wordt verloren. En veel archiefmateriaal, originele spullen dus van de VOC... is al onherstelbaar beschadigd. Volgens Niemeijer heeft de stichting veel meer geld nodig... om meer scanners te kopen en om mensen op te leiden. Voormalig PvdA Tweede Kamerlid Piet de Visser is overleden. Hij zat van 1981 tot 1991 in de Kamer... en zijn bijnaam was Paspoort de Piet...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 Uh, iemand die uh, in staat was om uh, als iemand een draadje te pakken had en een idee had dat er echt iets niet goed zat. Hoe doorbleef gaan, ondanks alle kritiek die vaak op hem uitgestort werd. Pieter visser overleed vorige week woensdag en werd 81 jaar. In Houten bij Utrecht is een kudde koeien vannacht in een ondiepe gracht terechtgekomen. Uit de stal waren 25 koeien ontsnapt. Ze kwamen na drie kilometer bij die gracht in het centrum van Houten. Twaalf dieren vielen vervolgens in het water en ze moesten door de brandweer er weer uit worden getakeld. Volgens een woordvoerder raakte één koe daarbij licht gewond En zij kon met de andere koeien naar de stal worden teruggebracht. Sport. Volleybalster Marit Grothuus speelt de komende vier maanden in Azerbeidzjan. De international stapt over van haar Italiaanse club Javeno naar Lokomotiv Baku. Javeno kon niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Bij de andere club in Baku spelen al drie Nederlandse internationals. En op 16 januari staan die twee clubs uit Azerbeidzjan tegenover elkaar in de voorronde van de Champions League. Het is 12 minuten over 12, we gaan naar de AWB. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, zwaar één korte file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knopend Rotterpolderplein een file van 2 kilometer. Dat is overzichtelijk, dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De verkoop van fout hout wordt zwaar bestraft vanaf maart komend jaar. De Vlaamse politicus De Wever wil Koning Albert buiten de kabinetsformatie houden. En een hardnekkig onkruid maakt Floriadetuinders onzeker. Dit is Radio 1 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het was een druk jaar voor de politieke verslaggevers. Met Marcel Bril van Radio 1 kijken we zometeen even terug op dat jaar. In het Mediaforum, programmamaker Hadassa de Boer en Mark Vis van de NVJ. De Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat om de kersttoespraken van onze koningin Beatrix. en ook van koning Albert in België. Hier lekte de kersttoespraak uit en de, koningin, de, de koning, moet ik zeggen, der zuidenburen zei dit: De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweeg bracht, mogen niet worden vergeten. Koning Albert noemde hem niet, maar voor veel Belgen was het zo klaar... als een klontje dat de koning hier waarschuwde... voor de populistische politicus Bart de Wever. En we spelen de tweede halve finale van de Nationale Nieuwsquiz 2012. De strijd om een plekje in de finale gaat tussen Tom Wens en Joost Hanewinkel. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Om de kijkcijfers nog beter te kunnen meten gaat de stichting Kijkonderzoek begin januari een nieuwe meettechniek gebruiken. Met deze techniek wordt een onhoorbare code opgepikt uit het geluidssignaal van de uitgezonden programma's. Bart de Vos van de stichting Kijkonderzoek legt uit waarom de nieuwe meettechniek nodig is. Kijkonderzoek zoekt altijd naar 100% zekerheid. Een dag van de kijkcijfers Dat kan gewoon niet. De huidige techniek werkt heel goed. Maar een tweede techniek biedt... Uh, bijvoorbeeld een backup op uh, het moment dat om welke reden dan ook de eerste techniek niet meer werkt. Het biedt een backup bij situaties waarbij het geluid op verschillende zenders hetzelfde is. Dus denk aan een Eurovisie festival. Uh, en het biedt ook nog wat meer inzichten in het uitschot kijken naar een zeven dagen. Dus dat is een nutshell eh, wat er gebeurt bij Engenwaard. En en en en Opmerkelijke actie van de Journal News. De Amerikaanse krant publiceerde op internet een lijst met de gegevens... van 33.000 mensen met een wapenvergunning. De publicatie onder de kop De Wapenbezitter een deur verder... heeft voor een storm aan kritiek gezorgd. Met name wapenlobbyorganisaties zijn Boos. Na de schietpartij op een school in Newton... is het debat over wapenbezit in Amerika weer fors opgeleid. De krant heeft aangekondigd dat ze met nog meer namen komen. In het EO-programma De Vijfde Dag is vanavond een reportage te zien. Die heet De Hel van Haren. Voor het eerst komen een wijkagent en een van de daders uitgebreid aan het woord... over de rellen van afgelopen september. Die laatste is niet bepaald trots op wat hij heeft aangericht. Sorry. Sorry dat ik jullie doodsangst heb aangedaan. Het was, het was niet mijn bedoeling. En het spijt me. Ik praat met de maker van deze reportage, Koen van Groesen. Koen, goedemiddag. Ja, hoe, hoe moeilijk was het om, uh, om bijvoorbeeld deze relschoppen te strikken voor een interview? Ja, heel lastig. Ik heb zelf in uh, Groningen gestudeerd en tijdens mijn studie bij het uh, Dagblad van het Noorden gewerkt. Dus ik heb toch nog wel een beetje een netwerk in het Noorden. Maar het was heel moeilijk om iemand herkenbaar in beeld uh, te krijgen. En eigenlijk is het via via, uh, is het mij gelukt. En uh, daar heeft Thomas verteld gewoon zijn persoonlijke verhaal. Wat waren zijn motieven om mee te werken? Om mee te werken? Nou, ik heb met hem uh, een half uur, drie kwartier in het uh, café gezeten in, uh, in Groningen. En uh, eigenlijk zei hij van, uh, ik ben blij dat ik mijn verhaal kwijt kan. Het zijn niet allemaal uh, domme relschoppers geweest. Hij studeert zelf, is een jongen, heeft geen strafblad. Hele nette, keurige jongen, spreek je ook met u aan. En eigenlijk het gekke is, zoiets verwacht je niet. Je verwacht eigenlijk toch een ja, klein crimineeltje naast je. En het was best een welbespraakte, nette, uh, goedgemanierde jongen. Ja, maar eigenlijk wil hij gewoon zeggen van, uh, het waren niet allemaal domme lui, ik, ik ben ook maar gewoon een meeloper geweest. Ja, hij, zegt, hij beschrijft ongeveer dat 5 tot 10 procent van de groep echt harde kern was. Dat waren mensen met ervaring, dat waren ook de zogenoemde voetbalhooligans. Ja, en, en de andere 90 procent, die zijn of gaan kijken of meegaan doen. En uh, nou, hij hoort bij het gedeelte, wat is meegaan doen? Ja, hij zegt zelfs uh, veel alcohol, veel alcohol, uh, groepsdruk. Ja, en hij kreeg een tik van de ME'er. En toen dacht hij van, nou ja, nu kun je het krijgen ook. Ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen die hij als motieven noemt. Nou, we hebben net een stukje laten horen. Hij, hij biedt uh, ruidelijk zijn excuses aan. Uh, er, zit nog ook, er zit nog wel een nieuwtje in. De burgemeester bevestigt in de reportage dat de gemeente uh, toch opdracht heeft gegeven voor een alternatief feest. Ja, de gevleugelde uh, uitspraak van Rob Bats is. Er komt geen feestje, er zal nooit een feestje komen. En nu blijkt dus dat ze wel degelijk met een alternatief feest zijn bezig geweest. Ze hebben de opdracht toegegeven aan een evenementenorganisator, Chris Garrett. Je had alles klaar liggen, een uh, het draaiboek. Er waren gewoon mensen geregeld, beveiligers. Mensen om pa met parkeren te helpen. Er waren artiesten zonder stand bij, podiumbouwers. En op de dag zelf, de 21ste de ochtend, heeft de gemeente Haren toch gezegd. Nou, we denken niet dat het nodig is. We kiezen voor politie inzet. Ja, met alle gevolgen van dien. En wat zegt de burgemeester daar nu over? Met de kennis van nu, zoals dat zo mooi heet. Ja, zoals het zo mooi heet, had ik het maar geweten, had ik het niet gedaan. Ja, dat, dat, dat zegt hij. En uh, nou ja, vanavond om vijf uh, over negen op Nederland 2 uh, komt hij uitgebreid aan het woord. En Thomas ook, en de wijkagenda natuurlijk. Ja. Jij hebt deze reportage gemaakt, omdat je wilde weten wat mensen op die bewuste vrijdag in september nog allemaal bezielde. Heb je nou antwoord gekregen op die vraag, Koen? Moeilijke vraag. Kijk, als je met zo'n jongen als Thomas zit, denk je, ja, je voelt toch niet aan het stereotype beeld, hè, wat je denkt te hebben. Het is een aardige jongen, welgemanierde jongen. Ja, ik vind hem nog steeds fascinerend hoe hij zich heeft laten meeslepen. Ik, ja, had ik er maar een antwoord op, denk ik dat heel veel mensen daar naar op zoek zijn. Ja. En uh, goed, ik ben er zo dicht mogelijk bij uh, proberen te komen. Ik ken haar zelf ook een beetje, want ik heb de tijd in Groningen doorgebracht. Uh, het is inderdaad een kleine gemeenschap daar. Uh, had dit overal kunnen gebeuren of waren ze daar gewoon uh, een beetje amateuristisch? Wat denk je? Ja, de, de laatste uitspraak van Robads is, we hadden met heel veel scenario's uh, rekening gehouden. Alleen met dit hele zwarte zwarte scenario niet. Er stonden 16 ME'ers tegen 6, 7, 8 jongeren. Ja. Ja. Nou ja, ja, De vraag stellen is één en het antwoord geven is twee. We ja. gaan het allemaal zien. De uitgebreide reportage in het EO-programma De Vijfde Dag. Dankjewel, Koen van Groesen. Dan uh, wat kerstkijkcijfers. De Home Alone films deden het bijzonder goed deze kerst. Tot beide kerstdagen keken rond de 1,3 miljoen mensen... naar de 10 jaar oude films met Macaulay Culkin. Het programma André Rieu bij mij thuis scoorde ook goed... maar de absolute koploper was All You Need Is Love kerstspecial... met Robert en Brink. 2,6 miljoen kijkers. Vanavond zendt de NOS het politieke jaaroverzicht uit. En daarin natuurlijk veel beelden van het Katshuis en partijleiders die het moeilijk hadden. Maar hoe was dit politieke jaar eigenlijk voor bijvoorbeeld een radioverslaggever? In Den Haag zit Marcel Bril, parlementair verslaggever bij het NOS Radio 1 Journaal. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, dat kunnen we denk ik wel stellen. Het was een interessant politiek jaar, oh. uh, ook voor jullie. Ja. De Haagse Pers. Uh, in ieder geval een heel druk jaar. Was het intenser dan de voorgaande jaren? Nou, de vorige jaren waren ook wel heel erg druk. Um, want ja, toen, toen viel er ook een kabinet hè. in 2010. Toen moest er ook uh, geformeerd worden. Uh, toen was er ook een crisis in een partij, namelijk het CDA. Toen moesten we ook flink aan de bak. Maar wat je nu wel heel erg merkt... is dat het een aantal jaren achter elkaar is... dat er nou ja, toch wel politieke drukte is. En dat is wel uh, vermoeiend. Dus wat dat betreft is het misschien uh, afgelopen jaar wel wat intenser geweest... Heb ik het in ieder geval beleefd dan de jaren daarvoor? Gewoon ja. vanwege uh, de optelsom en, en, en de vermoeidheid die ja. uh, er toch wel optreedt. Nou, het begon eigenlijk natuurlijk met die, uh, ja, die heronderhandelingen op het katshuis. Hè, uh, nog in de gedoogconstructie. Men moest uh, extra bezuinigen. En nou ja, da daar ging het uiteindelijk mis. Maar jij hebt daar ook dagen voor de deur gestaan, neem ik aan. Ja, ik heb voor het Catshuis gestaan. En uh, nou ja, ook op het Binnenhof, want er uh, waren overal overlegjes. Uh, het was toen een, een vrij koude periode. In het begin later werd het juist weer heel erg mooi weer. Dus ik heb daar diverse weervarianten meegemaakt. Maar vooral heel veel uren voor een hek gestaan en gekeken naar een deur. Een deur die niet heel goed zichtbaar was. Want je moet je voorstellen, het katshuis, dat uh, ligt in een, in een soort van park. Uh, je kunt de deur wel zien... maar er staan ook allemaal bomen voor. Dus je moest flink loeren om te zien of uh, er een deur open ging en of de mensen naar buiten kwamen. Maar daar heb ik heel wat uren doorgebracht aan het ja. begin van dit jaar. En, ja. en op tv kan je dan nog... want hier stonden er ook allemaal de collega's van de tv... En we kennen al die beelden nog wel. Dan fietste uh, Rutte weer keihard voorbij... die riep nog ja. net goedenavond of Goedemorgen, na een tijdstip van de dag. Uh, maar wat kan je dan als radioverslag even mee? Ja, dat uh, opnemen. En, <laughs> en, soms, ja, en soms uitzenden. Ja, de beelden spreken dan inderdaad uh, niet voor zich. Je moet dat gewoon zo af en toe eens laten horen... Niet al te vaak natuurlijk, want als je elke uur ongeveer of elke dag... goeiemorgen, goeiemiddag, veel plezier... Daar heb je ook niet uh, al te veel aan als radioluister. Maar soms is het wel belangrijk, vind ik, vinden wij... om dat toch te laten horen, om ook de mensen te laten horen... dat de mensen uh, die in dat katshuis zaten op dat moment... Uh, niet zoveel behoefte hebben om uh, uh, tekst en uitleg te geven. Dat moet je niet permanent doen, dat moet je natuurlijk doseren. Maar zo af en toe is dat het enige wat je kan laten horen. En daar moet je dan het verhaal bij vertellen dat je het wel probeert... Maar dat je echt ja. geen antwoorden krijgt. Maar ik zal vertellen eens eerlijk. Hè? Jullie zijn daar met, met heel veel collega's bij elkaar. Want er zijn ook nog allemaal schrijvende collega's bij. En, en, en, ja, waar, waar, waar ze ook allemaal maar voor werken. De neiging bestaat natuurlijk toch om heel erg te gaan zitten speculeren... daar met z'n allen, omdat je ja. toch niks te doen hebt. De, de, de, de, gebeurt dat ook inderdaad? Ja, tuurlijk. Als er een deur opengaat, dan denk je... hé, hey, wat zou daar aan de hand zijn? En dan blijkt het uh, of een rookpauze te zijn of gewoon een andere pauze. En dan, dan heb je wel uh, het idee van, hé, hey, is hier meer aan de hand? En natuurlijk ben je ook aan het speculeren van hoe zou het ervoor staan. Uh, het is wel lastig, want uh, buiten wat we zien... en wat we letterlijk voor een microfoon te horen krijgen... hebben we natuurlijk ook allerlei uh, bronnen. Uh, die vertellen niet al te veel... En uh, uh, zo af en toe een flatje informatie krijg je. Dat deel je natuurlijk niet met je collega's. Maar je bespreekt wel in al die uren dat je daar staat. Ja. Bespreek je wel uh, uh, hoe zou het ervoor staan. Al is het overigens altijd verbazingwekkend vind ik hoor. Want als ik dan uh, thuis kom en, uh, en mijn vrouw die vraagt. Ja wat heb je dan al die uren daar voor die deur gedaan? Ja gestaan. Ja maar zo lang acht uur achter elkaar. Dat doe je dan helemaal niks. Ja zo af en toe gingen we wel eens een keer uh, stoepranden. Want we hadden een keer een, een bal gekocht. En dan konden we voor de deur gaan stoepranden. Maar verder is het, is het wachten, staan, kijken, bellen, op je Twitter kijken. En inderdaad met collega's bespreken hoe het ervoor staat. En verder doe je gewoon eigenlijk helemaal niks. In, in dat soort gesprekken wordt er wel eens voorgesteld door iemand van... Uh, jongens, laten we gewoon met z'n allen nu gewoon weggaan. Als we dan <laughs> ja. één, één lijn trekken, dan nou ja, laat ze dan maar voorbij fietsen. Maar dan hebben we allemaal uh, niks. Ja, natuurlijk wordt dat wel eens uh, voorgesteld. Maar niemand durft dat aan en dat wil je natuurlijk ook niet. Want als er wat gebeurt, dan wil je er natuurlijk als politiek verslaggever uh, bovenop staan. En ja, dat is ook al wel bewezen hoor. Want uh, uh, toen het uiteindelijk fout ging in het Catshuis, uh, toen stonden wij daar en toen konden we dat waarnemen. Ja. En waren we er niet geweest, ja, dan hadden we toch een probleem geweest. Ja. En nu konden we het heel snel konden we het vertellen allemaal. We hebben jou van tevoren ook even gevraagd wat, wat uh, nou jouw hoogtepunt was. En dat was toch de reactie van Wilders, dus na het knallen van uh, het kabinet. En uh, jij vroeg hem of, uh, of, uh, ja, of die breuk nou definitief was. Hè? Dat, dat stukje hebben we even teruggehaald. Luister. Met de totstandkoming van het gedoogakkoord uh, is het ook een keer geknapt. Um, hoe definitief is deze breuk? Definitief. Geen onderhandelingsspel van u? U wilt niet nog meer bereiken? Definitief. Nou, heel duidelijk... Ja. En een mooie eerste reactie. Ja, nee precies. Nou, waarom ik dit, dit zo'n belangrijk moment vind, is niet dat ik die vraag stel, maar wel. Kijk, um, wat ik in mijn vraag ook zei die je net hebt uitgezonden. Uh, er was al wel eens eerder een breuk geweest, toen de uh, gedoogconstructies tot ja. stand kwam. Toen zijn ze weer aan tafel gaan zitten. Nou, en toen wilde dit uitspraak wat je net hoorde, toen waren Verhagen en Rutte al wel aan het woord geweest. Maar het is heel moeilijk om dan definitief in te schatten hoe definitief het is. En door die vraag uh, zo beantwoord te krijgen. Toen was voor mij duidelijk, ja, nu gaan we. Uh, de verkiezingscampagne aan. Nu gaan we weer verkiezingen krijgen en we krijgen weer informatie. Dus dat was voor mij belangrijk om als journalist duidelijk te hebben... dat die breuk inderdaad definitief was. Ja. Uh, 2013 komt er dan Marcel. Uh, wordt het weer zo'n jaar? Nou, heel veel mensen hopen van niet. Uh, maar je weet het natuurlijk nooit, dit soort dingen uh, vallen niet uh, te voorspellen. Maar heel veel mensen in de politiek hier die hopen dat dit een jaar wordt... dat de plannen die gemaakt zijn door uh, dit nieuwe kabinet van PvdA en uh, VVD dat die uitgewerkt kunnen gaan worden. Maar ja, goed, er zitten natuurlijk nog wel heel veel haken en ogen aan... Uh, om die plannen ook daadwerkelijk door te krijgen. De Eerste Kamer heeft... Uh, of de partijen hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat wordt allemaal nog heel, heel lastig. Het moet flink bezuinigd gaan worden. Dat wordt helemaal uh, erg lastig. Dus volgens mij wordt 2013 het jaar van bewijzen. Bewijzen dat die uh, nieuwe constructie van het uitruilen en elkaar gunnen... Hè, zoals Samsom en Rutte dat de hele tijd zeggen... of dat ook daadwerkelijk uh, gaat lukken. En, en ja... Dat is de vraag. Dat, dat kan ik moeilijk voorspellen. Ja, maar rustig wordt het in ieder geval niet. Maar of we voor deuren blijven staan de hele tijd. Omdat er weer een crisis is, ook dat durf ik niet te voorspellen. Het nee, wordt vast wel weer interessant. Eh, dankjewel, dat Marcel Bril. Vanavond dus dat uh, politieke jaaroverzicht bij de NOS. Dagblad De Pers gaat eind januari verder als app. Dat blijkt uit een mail van hoofdredacteur en medeoprichter Jan-Jaap Heij aan oud-lezers. Doorstart onder de naam De Nieuwe Pers is mogelijk door een crowdfundingsactie... waarmee ruim 17.000 euro is opgehaald. De Nieuwe Pers wordt eind januari gelanceerd als iPad- en iPhone-app. Lezers kunnen zich in de nieuwe versie abonneren op hun favoriete redacteuren. De abonnementen kosten zo'n 15 euro per jaar per favoriete journalist. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Naar blokken. Het mediaarchief. Terug naar 27 december 1949, toen werd Indonesië onafhankelijk verklaard. Nadat al eerder op de dag al het papierwerk in orde was gemaakt door minister-president Drees en zijn Indonesische collega Mohammed Hatta, kwam koningin Juliana aan het woord en zij sprak de volgende historische woorden. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.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 De diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan. Hoezeer ook geschonden en gescheurd. En vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid. Verwerkelijk ziet. En zo werd 63 jaar geleden de droom van de Indonesiërs verwerkelijkt om de woorden van de koningin Ma te gebruiken. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met programmamaker Hadassa de Boer en met Mark Visser, secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, kerst, weekend achter de rug. Hadassa. Ja. Was jij een van die miljoenen die naar Homoloon keek? Nou, ik heb inderdaad, ik heb, dat is nog erger. In de herhaling. Gistermiddag heb ik Homoloon. In, in de, de hoekwilste ik, ik was niet meer in staat om iets anders te doen. Ik moest echt bijkomen van alles. En toen was het een uh, heel prettig tijdverdrijf. Met wel mijn wel zoon, herhaling, om toch? met mijn zoon naar de herhaling van home alone, Maar dat, dat vond ik wel opvallend. Dat je het gewoon twee keer uitzendt in 24 uur. Ja. En, en al voor de 184ste ja. keer zo'n beetje. Sinds uh, tien jaar geleden. Denk ik. Ja. Dat die band nog niet versleten is. Ja, maar Dat is toch... Dat is toch dat hoort heel erg bij, dat kerst, bij die kersttelevisie. Ik viel me op dat de Sound of Music was er niet. Nee. Toch gemist. Mijn, en, en mijn <laughs> toch favoriet was al vorige week of zo. anderhalf week geleden. Love ja. Actually ja, vind ik altijd is, een, is een mooie film. Dan kijk je net zo makkelijk weer. Dat wil ik dan toch even van jou weten. Is dat... Ja, ja. Die mag je inderdaad film. van mij ook wel vaker uitzenden. Maar de, de, de, de, de, uh, helemaal geen Christmas carols. Nee. Scrooched. Nee, nee, nee. Het nee. en, en, stond allemaal wel mee. Robert de Brink was de, de topscorer met ja. Altijd leuk. All you need is love kerstspecial. Heb je nou, gekeken of niet? Nee, nee. Ja, ik heb sowieso niet. Ik heb lekker aan tafel gezeten en heb heerlijk gegeten en gedronken. En, de, en, en we hadden uh, veel te zoete kerstmuziek opstaan. Dus uh, <lacht> uh, zo hebben wij het gedaan. <lacht> nee, maar ja, uh, all you need is love. Ik vond het in de, to, toen het begon, zeg maar. Dus die eerste uh, seizoenen... Ja vond ik erg leuk, maar ja, ik kan nu het script voor ze uh, voor ze uitschrijven hoe het volgend uh, jaar eruit gaat zien. Het is zo voorspelbaar, dus dat nee, daar kijk ik niet. naar. Nee. Ja, maar 2,6 miljoen mensen vonden ja. toch de moeite waard. Ja. Ja. Heb jij ja. verder nog kerstdingen gekeken of uh... nee, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen uh, tv. Ja, het enige wat ik heb gezien, maar ik begreep dat dat ook een herhaling was, maar dat vond ik wel <laughs> erg leuk. Dat was uh, de Mike en Thomas uh, kerstrevue. Oh ja. uh, dus die heb ik op kerstavond hebben we die nog bekeken. En dat nou ja, goed, was origineel in ieder geval en absurd. Uh, maar het traditionele, nee, ik, ik moet zeggen, ik heb de, de, de, de Homelands en zo zijn allemaal langs mij voorbij Ik weet niet of. Uh, uh, Trading Places ook nog eens geweest. Dat <lacht> nee. zal hem ook wel onge ongetwijfeld. <lacht> ik heb hem even gemist, in ieder geval. Nou ja, goed. Ja. Dus nee, ik heb uh, uh, zoals gezegd. Uh, TV-loze tv kerst gehad. Maar Het is wel grappig, het lijkt alsof mensen ook heel erg behoefte hebben aan steeds die herhalingen. Dat is ook hè, de top 2000 gewoon weer dezelfde liedjes als ieder jaar en dan heel erg van genieten. En dan, en, uh, ja, serious requests, dezelfde liefdadigheidsacties, de hele tijd maar. En dezelfde televisie. Ja. En dat is dan. Hè, het dat, heet is, de herkenning. Uh, dat heet dan traditie, als je het maar vaker <laughs> ja, genoeg doet. Ja. ja, never change a winning team, zou je kunnen zeggen in dit geval. Uh, Zometeen doorpraten over andere zaken uit de media. Eerst het laatste nieuws, Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna 1 op de 5 legale vuurwerkartikelen voldoet niet aan de veiligheidseisen van de inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie onderzocht consumentenvuurwerk dat de afgelopen maanden is ingevoerd. Meest voorkomende afwijkingen brandende stukken verpakking, omvallend vuurwerk en vuurwerk dat te snel ontploft. En er zat ook soms te veel kruid in.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 Wie vanaf maart illegaal gekapt buitenlands hout verkoopt of gebruikt... loopt het risico op maximaal twee jaar celstraf of 79.000 euro boete. Daarvoor waarschuwt het ministerie van Economische Zaken. Vanaf maart moeten bedrijven kunnen aantonen dat hun hout legaal is. En de Belgische politicus Bart de Wever vindt dat koning Albert... niet langer het voortouw moet nemen in kabinetsformaties. De Wever reageert daarmee op de kersttoespraak van de koning. Die waarschuwde expliciet voor populistische politici. En hij maakte een vergelijking met de jaren 30. En volgens waarnemers doelde Albert vooral op de Wever en de NVA. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het blijft de komende dagen zacht, wisselvallig... en regelmatig staat er ook veel wind. Vanmiddag trekt er vanuit het westen een regengebied het land in. En de meeste regen valt vandaag in het zuiden. In het noorden blijft het tot de avond droog. Maar het wordt vanmiddag uiteindelijk 8 tot 10 graden. En daarbij staat een matige wind en die komt uit zuidwest tot west. Vanmiddag zwakt de wind verder in kracht af en draait vervolgens ook naar het noorden. In de loop van vanavond wordt het uiteindelijk weer droog en klaart het hier en daar op. Uh, het wordt een koude nacht met minima die uiteenlopen van een graad of twee in de bewolkte gebieden. En daar waar het opklaat uh, daalt de temperatuur naar twee graden onder nul. Lichte vorst dus. Morgen vrijdag begint de dag dan droog met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend raakt het weer bewolkt en in de middag gaat het weer regenen. Het wordt zo'n acht graden en opnieuw steekt er een stevige wind op. In het weekend staat er ook veel wind. Op zaterdag blijft het wel overdag droog en is het met een graad of 10 ronduit zacht. In het weekend wordt het op zondag afgesloten met wolken, zon en buien. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... zijn tussen Laren en Blaricum 2 rij dicht. Daar staat een auto in brand. Vanaf de afritshoest staat er 4 kilometer file. De N250, de kooi Den Helder, is in beide richtingen dicht... bij de terminal in Den Helder. De brug blijft daar open te openstaan. En dat heeft te maken met een technische storing. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Hadassa de Boer, programmamaker en Mark Vis van de NVJ. Um, ja, de koning der Belgen dus in opspraak vanwege zijn kersttoespraak. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Maar ook in ons eigen land was er uh, wat te doen over de toespraak van de koningin. Uh, die stond in het teken van vertrouwen. Te goed van vertrouwen waren ze misschien ook bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Want de boodschap lekte uit en uh, de koningin, zou je kunnen zeggen, stond toch weer uh, een beetje in de hemd. Uh, wat, wat vond jij daarvan, Hadassa? Ja, ik vind het zo ontzettend onprofessioneel dat dat kan. En volgens mij is er ook niet heel veel moeite voor nodig om dit te <lacht> achterhalen. En ook alweer ja. de, de, de zoveelste blunder. Dus ik denk uh, dat de majesteit hier niet blij mee was. Iets anders is dat ik eigenlijk het heel vreemd vind. Dat, waarom is dat niet live? Doe wat je ja. ook in keer van dit wordt. Het is eng, joh. Wist jij nou, dat niet nou, of niet? niet of... Nou, een paar dagen van tevoren verbaast me wel. Ik dacht, ja, dat werd ook al. Nou, ik uh... wil ook gewoon lekker met de kerstdagen, gewoon lekker vrij uh, met het gezinnetje en zo. Want het zou toch, toch ook een mooie traditie zijn: even je, kerst, je kerstpak aan voor die camera. Ja. En. Uh, en uh, ja. ja. Kan ja dus ik had natuurlijk van. een gekke situatie doordat dat was uitgelegd. Want bijvoorbeeld Radio 1 had morgens al een reportage daarover. met fragmenten ja. uit de kersttoespraak die nog officieel nog moesten worden uitgesproken. Ja. Dan ga dat maar eens aan mensen uitleggen dat het niet live is en wat wat, wat wel en wat niet live. Ja, en nee, kijk, het, het is precies wat je zegt. Het uh, uh het tast de waardigheid van Precies. de koningin aan. Hetzelfde met het geklungel met de beediging van de ja. ministers. Ja. Daar kan ze zelf niks aan doen. Maar het, kijk, laten we wel wezen... Uh, ik, ik bedoel, ik vind het allemaal prima hoor dat, dat, dat die oranjes er zitten. Maar uh, voor mij mag het ook een republiek zijn. Uh, maar zolang je het hebt, moet je het wel met enige waardigheid dan uh, gaan beschouwen. Want mensen moeten dan wel he, het, het sprookje eromheen. Ja. Dat, da daar draait het dan om. En dat wordt natuurlijk wel met het geklungel heel erg aangetast. En dan, ja, dan worden het gewone mensen. Ja, en, dan... en dat is de dan valt uh, uh, sprookje dat, in ja, duigen ja dan valt het sprookje weg dus dat, dat vind ik wel sneu vooral dan, omdat ze het zelf niet doen ja. ik bedoel als ze zelf nou over een bananenschil heen gaat of zo dan dan, ja. dan heb je nog wat maar dit Is geklungel van anderen maar maar gaan de gaan de koppen rollen? Dan ik weet niet, de RVD zal hiervoor verantwoordelijk zijn. Leider. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb ook het idee, want toen met die miljoenennota... was het toch ook, ja. was het er ook en ik heb ook het idee dat dit soort dingen steeds worden uitbesteed. Dat dat niet, dat daar niet zoveel genoeg, dus ik denk dat ze hier nu wel, want dat was toen ook Was het een extern bedrijf, mm -hmm. ja. dat ze hier wel heel erg bovenop gaan zitten. Ik denk wel dat de, de verantwoordelijke ja, koppenrollen, je krijgt er nooit zo'n inzicht, maar ja, je de hebt geen prettige die heeft de kerst. Degene die het gedaan heeft, die heeft absoluut niet in de gaten gehad wat de impact was en dat daar dus inderdaad. Opgescand wordt, want die doet dat voor honderden bedrijven en die zit alvast dingetjes wat weg. En op een gegeven moment wordt de link dan gepubliceerd en dan is het klaar. Um, en die was er dus helemaal niet op voorbereid... dat op dit soort dingen, ja, daar zitten mensen gewoon op te speuren. Ja. Inderdaad, die de kijkcijfers waren wel ongekend hoog. Ik weet het ja. waarschijnlijk omdat mensen toch dan even wilden kijken... waar het <laughs> allemaal om ging. Dat, ja. dat is dan ook alweer geestig. Als er nog iets van te zien was. En, uh, nog even, want ik, ik, zou, ik hoorde gisteren ook de reactie ja. van de RVD... ook naar die uh, man die, dat dan, uh, nou ja, die die cijfertjes in de goede volgorde even had gezet. En, uh, ja, we gaan dat streng aanpakken. Dan denk, dat vind ik dan ook weer een ja. beetje flauw. Ja. En Vlaat dan diegene, dan die dat, dat vind ik ook ontzettend flauw. Dat is gewoon, je, je moet gewoon je, je, zelf je fouten bekennen en ja. niet gaan zeggen... En onderzoek en naar diegene die dat heeft... Uh, ja, nou ja, uitgezocht. goed, ik ben heel benieuwd wat er uit het onderzoek gaat komen dan, maar uh, het lijkt me dat je het onderzoek ergens anders op moet richten en niet op degene ja, die dus het, inderdaad de kijk, link heeft gevonden. Ze hadden de het ook verkeerd gepubliceerd, hè, omdat ze vergeten waren om die netten bij elkaar op te tellen, want het was zowel het Nederland 1, ja, ja, ja. Dus het was eerst de helft minder. Ah. <laughs> nee, dat, dus wordt, zit... dat wordt vanaf januari dus beter, want er komt een nieuw uh, ja. uh, meetinstrument, want dan kun je dus ja, ook, ook kijken kan... op alle drie de zenders tegelijk uh, ook uh, meten. Dat is een leuke voor radio, dacht ik ja. net nog. Die meten? Nou ja, die manier van meten, want dat radiometer, dat gaat nog steeds nee, in Nee, maar dat, daar zijn ook allemaal nieuwe technieken en de, voor. En als je zo'n signaal meezendt en ja. je hebt ergens apparaatjes wat dat kan herkennen, ja. lijkt me dat je dat wel kan er, doen. wordt daar wel mee geëxperimenteerd okay. ook uh, op die manier. En nog even naar de, naar de inhoud, uh, want uh, Samson, de PvdA-leider, twitterde onmiddellijk dat, uh, nou, hij vond dat de koningin de juiste toon te pakken had. dus was het daar dan weer minder mee eens. Ja, natuurlijk ja. Europa, een mooie aanleiding om daar gelijk weer wat over wat, te, hoe, te, hoe, te wat zeggen. Wat vond jij van de boodschap van de koningin? Uh, nou, wat ik, wat ik wel fascinerend vind... is hoe zij toch dingen weet te zeggen. Hè? Want dat is nu in België fout gegaan. Uh, in in verhult taalgebruik. Dus eigenlijk zegt ze best wel een aantal dingen. Hè? Inderdaad, over Europa. En uh, ook uh, heeft ze toch wat gezegd... over de, de, de aanwezigheid van mensen... met verschillende culturen en levensbeschouwelijke achtergronden. Dat die altijd de kracht van onze maatschappij zijn geweest. Dus in die zin... in verhulde ja. termen zegt ze, zegt ze heus wel wat. Ja. En... Um, de, ja... Het is de koning, maar de koning der Belgen was ah, in die de, zin de, duidelijker. Nou, ja, nee, maar goed, dat heeft de koningin in, in Nederland ook al een keertje gedaan. En het, laten we wel wezen. En dat is ook een beetje het, het, het sneuien, vind ik er dan wel weer van. Ik bedoel, zitten er zitten daar vast en zeker met heel veel mensen weken aan te werken... En, en alle woordjes worden gewogen, en dat zal in België ook ongetwijfeld gebeuren... er wordt uitgesproken. We hebben hier dan nu een relletje, omdat het uitgelekt is... Ja, maar goed, bij al Albert gaat het toch wel wat verder. Want die ah, van ja, nee joh, we hebben over nou, twee we, dagen we, heb je het er niet die, meer over. Maar, we, de, ook in België. De, maar we lieten net die quote voor. horen. Ja, hij er ja, dertig ja. om daar dan weer ja, mee te komen. Dat, ja. is weer, dat is dan wel weer, dat ik denk, daar moet je een beetje mee oppassen. Nee goed, maar kijk, aan de andere kant, Bart de zegt de hele tijd... dat hij geen populist is, dus waarom voelt hij zich aangesproken dan? Het ging duidelijk over hem, toch? Nee, maar goed, het is een mening van iemand. Ja, van de koning. Ja. Nou ja. <laughs> ja, maar wat gebeurt daar dan mee? Er gebeurt toch nooit wat mee? Ik bedoel, dat is hetzelfde met de kerstboodschap van de koningin. Dat is hartstikke leuk in iedereen. Nou, mooie boodschap. En vervolgens, ja, nou, hij komt nog een keertje in de krant. En ik over denk, twee dagen hebben we het, het toch Het nieuws niet meer over, over dat hij is uitgelekt is denk ik groter. Het groter, de, inhoud dan de inhoud van die boodschap. Dan en dat ja. is hetzelfde met de kerstboodschap van, van, van, van, van de Engelse koning, koningin of van de, van de Belgische koning. Het is allemaal erg leuk. Het en en, de... idee, hè? Van de ja, dit nee, <laughs> is een idee. Maar, de, de, de Weven die gaat er nog even een, een, een stukje van maken. En, oh. uh, hey, als het parlement weer bij elkaar komt... en dan oh. is het volgens mij weer klaar. Um, uh, over het bestrijden van de islam. Dat wordt nu weer de topprioriteit uh, top van Geert Wilders. Dat heeft hij vanmorgen gezegd oh. uh, in een groot interview met de, met de NOS. Um, 40 break... minuten. Breaking news echt totaal niet en ik maak ik vind het ik vind het weet je het is weer het gebrek in door de door de kerstverschijning dat ze iets anders Hij heeft goede timing wat dat betreft maar het irriteert me dan echt dat dit alweer zes keer iets langs gekomen vanochtend, weet je wel. Die quotes op de radio. Weer, het is een beetje de Jan, Jan de Bouvrie van de NOS langzamerhand. Maar je zegt, het is eigenlijk heel slim van Wilders, want, want het is een, een beetje nieuwsluwe periode ja. nu. Uh, hij praat niet zo vaak met de NOS, dus dan zegt ja, hij, nou, ik wil jullie dat, wel te woord staan. Dat doet hij op dit moment. Ja, dat, dat denk ik, slim van Wilders. En ja, weet je, ik heb ook wel eens behoefte dan, ik, ik vind het ook zo... Er gebeurt toch nog wel wat meer op de wereld, weet je wel. Ik snap dat het, dat het lastig is om nieuws te vinden... maar er gebeurt tijdens de kerst op andere plekken buiten Nederland... gebeuren ook wel spannende en interessante dingen. En dit is gewoon die hele grijs gedraaide plaat. En ook nog met een, een domme inhoud, weet je wel. De grootste ziekte die Nederland de afgelopen eeuw heeft gehad. Nou, uh, ik wil de jaren dertig mm. jaar... Ik zei wel, je moet er niet te veel naar verwijzen. Mm. Maar dit, dit is mm. natuurlijk gewoon... Ik begrijp dat je nu een kerstboodschap gaat uit uitspreken. Of maar als je dan Wilders ja. krijgt, dan moet je hem natuurlijk ook... Uh, ja, gewoon kritisch benaderen. Nee, dat vind je ja. altijd leuk. Maar gebeurde dat genoeg, vond je? Nou, ja, ja, nou, kijk, laat ik het zo, uh, zo zeggen. Het, het blijft een interessante politicus. En het verhaal wat hij zeker in het begin uh, vertelt... Um, kijk, laten we even, even die, die, die groep eromheen even vergeten. Maar alleen Wilders zelf. Is natuurlijk een fascinerende man. Die uh, uh, acht jaar lang inderdaad uh, uh, in strenge bewaking... En, uh, en weet ik wat allemaal, zijn leven staat natuurlijk wel helemaal op zijn kop. En dat is een bewuste keuze, maar... Ik vind het wel interessant om, om dat te horen. Uh, en dat zijn dan je... inderdaad kleine vragen als van... Uh, kunt u nog wel uh, het strand opgaan om een, een strandwandeling fatsoenlijk te maken? Ja, maar dat maken. zijn dus niet de dingen die nu steeds de die nee, eruit precies. worden gehaald... Kijk, en die continu worden herhaald. Ja, het nou ja, goed, vraag is dit nieuws. Zijn belevingswereld wordt weer wat kleiner, want dat was eerst Europa... nu hebben we alleen nog maar de islam. En als ik het goed begrijp, gaat het eigenlijk alleen nog maar om de Marokkanen. Ja. Um, maar God, hij, hij benoemt het en hij zegt van... in uh, 2013 gaan we er wat aan doen. Wat dan is mij nog steeds een, een raar. Raadsel, en, en, uh, want hij heeft het daar wel altijd over. Hè? Stop de islamisering, maar ik, ik, ik wat voor maatregelen heeft hij dan uh, in, in, in petto? Dus da daar hoor je hem verder niet over. Maar op zich het gesprek, en dat er ook eens een keer een langer gesprek is, ook met Wilders... Dus 40 ja, minuten is wel wat lang. Maar ja, dat, dat... Eh, dat, dat je, dat je zo'n gesprek mm -hmm. hebt... en dat je het ook eens over de mens eh, eh, hebt... want dat gaat namelijk al, altijd maar alleen maar over... die ideeën die je eh, Precies, maar dat zeg je turen. dus. En dat is dus nu weer. Het gaat altijd alleen maar over... Ja, dat, ja, ja, dat ja. wordt eruit gehaald en ja. dat, dat wordt overal herhaald. Nee, klopt. Dat dat maar ja, goed, dat, dat hoort dan bij de actualiteit. Nog één ding even over Amerika... want daar gaat het over die, uh, de wapens, uh, het wapenbezit natuurlijk. Ook naar aanleiding van, die, van de schietpartij daar in uh, Newtown. Uh, jullie hebben daar de Volkskrant ja. ook liggen. Er ja. staan ja. foto's van mensen... Facebook uh, bij de kerstboom staan met een uh, geweer. Nou, hetzelfde geweer als bij die de, de moorden in Utah ja. zijn, zijn gepleegd. Ja. Dus uh, trots onder de kerstboom met hun, met hun kerstgeschenen. Uh, en er is nu dus een krant geweest die heeft een uh, 30.000 namen gepubliceerd van mensen. van, van de uh, Let op, die, die kan in uw buurt wonen, want die hebben allemaal een wapenvergunning. Daar zijn die wapenlobbyorganisaties weer hartstikke boos over. Nee. Wat, wat vind jij daarvan, Mark? Nou ja, kijk, ik, ik, het, het toont me weer aan... want wij denken namelijk altijd dat wij ontzettend Amerikaanse cultuur uh, uh, zelf he, hebben. Het toont me weer aan hoe ontzettend ver die cultuur van Amerika... van, van ons uh, West-Europeanen afstaat. Want uh, uh, het hele wapenbelevingsgevoel wat zij daarbij hebben... en dat dat in de grond het vast uh, uh, ligt... en, en dat mensen daar echt uh, belachelijke teksten en, en uh, foto's kunnen publiceren... dat staat zo ver van ons weg. Daar, daar kunnen wij ons niks bij indenken. Hè. Dat, dat zo'n uh, National Rif uh, Rifle Association uh, een paar dagen na zo'n drama zegt... Ja, het is allemaal de schuld van de regering... want als ze nou bewapende bewakers ja, ja, ja, ja, op basisscholen neerzet, ja. ja. dan is het probleem opgelost. dat... dat hier word je gelinkt als je en, dat soort En dan nog even doet. naar de media. Want Piers Morgan van CNN die heeft daar uh, een debat gevoerd... met een aantal van die mensen. En uh, die ja. willen ze nu het land uit hebben. 50.000 handtekeningen ja. al. Ja, nou ja. ja, nee, precies. Het is, gewoon, het, is, het is echt ziekelijk, vind ik. Wij kunnen er... Het, het, als wij, ik, kan er ik begrijp er helemaal nee, niet. van. Ik heb ook, ook niet die foto's die je dan post op Facebook... trots met je gun onder ja. de kerstboom. Ik, ik begrijp er helemaal niks nee, van. Ik maar dat, dat staat cultureel, ja. staat dat ver. En Piers, die staat natuurlijk ook. het is dus een Brit. Er staat ja. echt zover. Wij kunnen ons ja. dit niet voorstellen. Maar ik ben wel heel... Ik ben blij dat die, dat die discussie er nu zo... Hè? Ja. Uh, uh, ja, maar die gaat ook was. weer uit... Uh... Gaat, ja? ja? Oh, je bent pessimistisch, vind ik. Nee, ja. de... die, dat denk ik niet, ja, ja, ja. Oké, okay, gaan we zien. Ik zit uh, zo diep in die genen van die Amerikanen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Hadassah de Boer en Mark Vis. <laughs> dit is Radio 1. Lunch. Ja, want we moeten snel door, want uh, we gaan de tweede halve finale doen... van de Nationale Nieuwsquiz 2012. Uh, we naderen het eind van het jaar. Dat betekent dat we op zoek gaan naar de nieuwskenner van dit jaar. Uh, we hebben vier kandidaten met de hoogste scores in de quiz uitgenodigd... om het tegen elkaar op te nemen. Maandag was de eerste halve finale en de winnaar daarvan was Jolien Kok... uit Amersfoort. Zij heeft zich gekwalificeerd voor de finale. Die is morgen. En uh, vandaag hebben we de andere halve finale. En die gaat tussen Tom Wens uit Delft en Joost Hanewinkel uit Zwolle... Uh, Um, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja. Uh, jullie krijgen in deze finale vragen over het nieuws van het afgelopen jaar. We hebben de vragen verdeeld in een aantal categorieën. Jullie mogen straks om de beurt een categorie uh, kiezen. Maar uh, daar uh, moeten jullie dan allebei vragen over beantwoorden. Voor ieder goed antwoord krijg je twee punten. Maar weet je het antwoord niet of heb je het fout... dan krijgt de tegenstander nog de mogelijkheid om het goede antwoord te geven. En die krijgt daar dan één punt voor. Er zijn categorieën politiek, sport, cultuur, media, buitenland en wetenschap. In iedere categorie krijgt elke kandidaat uh, twee vragen... En de eerste twee vragen zijn voor de kandidaat die de categorie heeft gekozen. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, wie wil als eerste... Uh, nee, we, we doen kop of munt. Zullen we de jongste doen? Zeg ja, maar, best, je mag ook kop of munt doen. Uh, ja, ja, je, je, je ja. moet zeggen kop of munt. Oh, zo bedoel je. Uh, <laughs> nou, dan kies ik kop. Oké, okay, Joost kiest kop. En het is munt. Nou, dat is duidelijk. Dan mag de oudste in de, in de, in de, <laughs> de rij beginnen. Uh, noem een categorie en dan scheur ik de envelop open. Uh, laten we beginnen met het buitenland. Nationale nieuwscanner van 2012. Nou, die ligt ook mooi bovenop, dus dat scheelt. Uh, vraag 1: De Russische punkbed Pussy Riot hield de hele wereld bezig. Twee leden van de band werden door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar strafkamp. De band werd opgepakt omdat ze een flitsoptreden hadden gedaan. Op welke plek? In het Kremlin? Hij zegt in het Kremlin, dat is niet goed. Heb jij het antwoord wel, Joost? Parlement? Ook dat is niet goed, het was in een kerk. Vraag 2. Veel Westerse artiesten bemoeiden zich met de zaak... welke zangeres haalde de woede van veel Russen op haar hals... door tijdens een optreden in Moskou haar steun aan Pussy Riot uit te spreken? Dat was Madonna. En uh, dat is goed. We gaan naar uh, de vragen voor uh, Joost. Vraag 3. Wikileaks oprichter Julian Assange... liet ook weer van zich horen. Groot-Brittannië bepaalde dat Assange mocht worden uitgeleverd aan Zweden. Daarop vluchtte de Australië naar de ambassade van welk land? Ecuador. En dat is goed. Vraag 4. Het proces tegen de Amerikaanse soldaat... die alle diplomatieke berichten van de Verenigde Staten... doorspeelde aan Wikileaks, is dit jaar ook eindelijk begonnen. Wat is de naam van die klokkenluider? Ja... Gehoord. Nee, nee dat weet ik niet, kan ik niet zo niet opkomen. Tom, weet jij het? Nee, ik weet het ook niet. Dat is jammer, want dan had je uh, ja. weer bij kunnen komen. Het was uh, Bradley Manning. Ja, oké. Okay, nou, graag. Eerste ronde hebben we gespeeld. Tom mocht als eerste kiezen, dus Jos, jij mag nu een categorie noemen. Uh, nou, Sport dan maar. Sport, zegt hij. Oké, okay, uh, ik zoek even in de stapel. En sport is hier. En we schuren hem open. En ik leg hem gelijk terzijde. Uh, even kijken. Hier is vraag 1, je hoort een stem. De vraag is, wie is hier aan het woord? Ik kwam er al vrij snel achter dat ik dacht van, uh, nou ja, dat zwemmen, dat, uh, dat, dat past bij mij en ik ga nog gewoon door. Ja, en Schalke had het niet. En dan, ja, dan vind ik het heel goed dat je gewoon eerlijk tegen elkaar kunt zijn. En dat kunt zeggen van, nou ja, ik, uh, ik stop ermee of ik ga door. Radom, ik kom al, zo. ja. Dat is goed. Vraag 2. Hoeveel gouden medailles won zij tijdens de Olympische Spelen in Londen? Twee. Ook dat is goed. Tom, de vragen voor jou over sport. De winter zorgde aan het begin van het jaar weer voor stedenkoorts. Zou die gereden worden in 2012? Dat was de grote vraag, maar de rajonhoofden vonden dat het ijs niet uh, genoeg, uh, dik genoeg was... en lieten de tocht der tochten niet doorgaan. Hoe heet de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Vriese Elfsteden, die persoonlijk het slechte nieuws meedeelde? Sipkema? Dat is al heel lang geleden. Ja. Dat is niet goed. Weet jij het? Wie bewilligt? Ja, wie dat is inderdaad de naam die we zoeken. Punt erbij voor Tom. Eh, voor Joost, sorry, neem het oh. niet kwalijk. Tom, deze vraag is wel weer voor jou. De tocht stond of uh, viel bij de dikte van het ijs. In één Friesplaatje was het ijs het allerdunst, tot groot verdriet van de inwoners van het dorp. Dagenlang werd er vanuit dit dorp verslag gedaan van de ijsdikte. Welk dorp was dat? Eilst. Weet jij het? Is Balk. Nog... Balk, ja, is goed. Ja, ja, hij zit er goed ja. in. Joost, uh, keurig. En uh, Tom mag weer een categorie noemen.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 om ervoor te zorgen dat zo'n fout wordt hersteld. Net begonnen als premier van het tweede kabinet Ruttehoff... hij moest alweer het boetekleed aantrekken. Waar verontschuldigde hij zich voor, Tom? Uh, de inkomensafhankelijke uh, zorgpremie. Dat is goed. Twee punten erbij. Vraag 2. De discussie over de zorgpremie werd nog even aangewakkerd... nadat een PvdA-politicus op een bijeenkomst zei... nivelleren is een feest. Wie zei dat? Uh, Spekman. De voorzitter inderdaad van de Partij van de Arbeiders. Nou, dat is de volle map die je binnenhaalt. Joost, de vragen voor jou over politiek. Nog een fragment en de vraag is: wie is hier aan het woord? Werkgezin en samenleving, banen voor mensen, de mogelijkheid dat mensen hun kinderen op kunnen voeden en de samenleving. Hoe gaan we met elkaar om? Mona Keizer. Dat was de nummer twee van het CDA. Inderdaad, het is goed. Vraag vier. een van de andere kandidaten, Marcel Wintels, zagen we tijdens de sportzomer nog vaak voorbij komen. omdat hij de voorzitter is van welke sportbond? Unie, Ja, heel goed. Goed gescoord, Joost. Ja, die zitten er ook in. We zitten nu op drie categorieën die we hebben gehad. Dus we hebben even een tussenstandje. Joost gaat aan de leiding met 12 punten. En Tom volgt met de helft daarvan. Dus zes.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 om maar de woorden van uw gesprekspartner te herhalen, beroep eh, te. Hallo, als je het goed bekijkt... dan is het eigenlijk een patriotische partij uit de tijd van de patriotten. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Tweede kerstdag moet worden afgeschaft als verplichte vrije dag. Het moet afgelopen zijn met verplicht thuiszit op tweede kerstdag. Mensen die willen werken moeten daarvoor de kans krijgen. Amsterdamse VVD-wethouder Erik van der Burg vindt... dat tweede kerstdag een gewone werkdag moet worden... Iedereen die toch liever naar zijn schoonfamilie gaat dan naar kantoor... die moet daarvoor dan maar een vrije dag opnemen, zegt hij. Is dat een goed idee? Of uh, moeten we niet morrelen aan kerst en het bij twee dagen laten? Um, u mag het zeggen, tweede kerstdag moet worden afgeschaft als verplichte vrije dag. Eens of eens. sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe het dan met Hekje Standpunt de tweede halve finale van de Nationale Nieuwsquiz. De twee kandidaten die uh, proberen in die finale te komen zijn... Tom Wens uit Delft en Joost Hanewinkel uit Zwolle. We hebben nog drie categorieën liggen. En uh, Joost mag de categorie voor nu weer bepalen. Uh, media. En Hij gaat ook aan de leiding trouwens, met 12 punten tegen 6 voor Tom. Media, zei hij. Ja. Ik maak de envelop open. Bijna niemand kende hem, maar sinds dit jaar kent iedereen de naam Bader Hari. Je ziet me echt... Uh nooit meer terug in een nieuwe zaak. Ik uh, heb mijn les geleerd. Badr Hari werd gisteravond door de politie aangehouden... in het huis van zijn vriendin Estelle Cruijff. Hij kwam vrijdag vrij. Een van de voorwaarden was dat hij zich niet zou vertonen in horecagelegenheden. Hier is vraag 1. Badr Hari werd vrijgelaten... maar werd een paar dagen later alweer opgepakt... omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden. Hij had onder andere een horecazaak bezocht... waarvan hij beweerde dat hij niet wist dat het onder de horeca viel. Naar nou, wat voor zaak waren hij en Estelle Cruijff gegaan? Lunchroom. Ja, dat is goed. Broodjeszaak. Maar nou, lunchroom is ook uh, goed. Uh, vraag 2. Welke advocaat staat Bader Hari bij? Uh, Benedict Vick. Ook dat is goed. Hij zit er goed in, Joost. Tom, je moet uh, de volle map halen, want dan ja. raak je te ver oh, uit, uh, uit ja. beeld. Vraag 3. We blijven in de misdaadhoek, maar dan gaan we naar de grote jongens. Willem Holleder werd dit jaar vrijgelaten, maar er ontstond nogal wat ophef. Toen bleek dat hij zou optreden in een tv-programma. En welk programma werkte hij mee? Uh, college Tour. College tour. Ja, is goed. Ja. Vraag 4. Welke misdaadjournalist had voor het interview met Holleder... veel kritiek op de makers van College Tour... maar moest later zijn kritiek inslikken... nadat Holleder een mailtje voorlas... waarin diezelfde journalist hem aanbood... om hem te interviewen in een villa in het buitenland? Peter R. Vries. Dat is niet goed, weet jij het, Joost? Nee, het is Zon van de Heuvel. Ja, ja, ja, die is het. Ja, toch weer een gekaapt antwoord. Ja. <laughs> ja. Tom, <laughs> je mag nog één keer een categorie noemen. Wetenschap. Wetenschap en cultuur ja. hebben we nog. Wetenschap. Wetenschap maar. Goed. Hoe gaat het worden? Wetenschap. De wetenschapswereld werd vorig jaar opgeschikt... door de fraudepraktijken van Diederik Stapel. Dit jaar bood hij publiekelijk zijn excuses aan. Ik heb een wereld gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte... en alles een zichtelijk succes was. De wereld was perfect. Precies zoals verwacht, voorspeld, zoals gedroomd. Op een vreemde, naïeve manier... dacht ik dat ik iedereen hier een plezier mee deed. Ik dacht dat ik mensen hielp. Ja, um, hij deed dit uh, nadat een commissie al zijn onderzoeken opnieuw had onderzocht en tot de conclusie was gekomen dat Stapel zo lang had kunnen frauderen omdat hij onvoldoende door zijn collega's werd gecontroleerd. Hoe heette de commissie die dat onderzoek deed? Tom? Geen idee. Ik denk dat Joost het weet, maar. Joost? Nee, ik weet het ook niet, volgens mij. Hij weet het ook niet, hè? Je weet iets niet. Commissie Leeveld was oh, het. Ja. Vraag 2 voor Tom. Uh, Diederik Stapel kwam na het rapport van de commissie Leveld met een eigen boek... waarin hij vertelt hoe hij tot de fraude is gekomen. Je raadt hem al. Wat is de titel van dat boek van uh, Stapel? Nee, ook oh, die weet ik niet meer. Is het iets van mijn werkelijkheid of zo? Nou, die mijn hij, Ja, die heeft hij in ieder geval opgeschreven. Nee, ontsporing heet het. Jouw vraag, Joost. Uh, vraag 3. De NASA heeft dit jaar weer een nieuwe robot naar Mars gestuurd... om de rode planeet te verkennen. Hoe heet de nieuwe Mars rover? Curiosity. Ja, is goed. En vraag 4 dit jaar maakt het bedrijf Mars One bekend... dat ze in 2023 mensen op Mars willen hebben... en dat ze van de hele reis een reality-serie willen maken. Ondertussen hebben al duizenden mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Uit welk land komt dat bedrijf Mars One? Nederland? Ja, goed. <lacht> Keurig. <lacht> We zitten op 21 tegen 8. Ik denk dat, we, dus dat is we, Ja, We kunnen die laatste <laughs> ja. categorie nog wel spelen. Maar laten uh, ja, zullen we het gewoon doen voor de gein? Kan dat nog? Oh, ja. ja, kan nog wel even <laughs> in de tijd. Cultuur. En dan mag uh, Kijk, Joost ook nog beginnen, denk ik. Ja. Ja. Cultuur. Vraag 1. Jarenlang werd het museum verbouwd, maar in september van dit jaar... ging het eindelijk weer open. Welk museum in Amsterdam bedoelen we? Stedelijk. Is goed. Vraag 2. Hoe lang is het stedelijk museum gesloten geweest? Zeven jaar. Dat is niet goed. Drie jaar? Ja. Negen jaar was Negen jaar. Ja. Uh, Tom, dan voor jou nog even twee vragen. <laughs> Welke schrijver won dit jaar drie literaire prijzen, waaronder de PC-Hoofdprijs? Um, van der Heijden. Dat, dat is A goed, ja. AFTH van der Heijden. De uh, vraag vier. Hij kreeg uh, twee van die drie prijzen voor het boek dat hij schreef over zijn overleden zoon. Wat is de titel? Thomas. Niet goed. Tonio. Antonio. Antonio is, ja, is dat zat ja. toch in de buurt. Maar. <laughs> ja, ja. ja, zo kan je het ook bekijken. Uh, ja, nee, nou ja, die, die punt komt er ook Bezuinig, nog even bij ja. voor Joost. 24 <laughs> heeft hij er gescoord, Joost. En uh, Tom uh, met 10. Maar ah, goed, je zat wel in de halve finale. Ja, dat is mooi. <laughs> Gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Succes uh, Dat betekent yes. dat we inderdaad morgen de finale krijgen tussen Joost Hanewinkel uit Zwolle tegen Jolien Kok. Twee Jees tegen elkaar. Uh, zij komt uit Amersfoort. Dus het wordt spannend morgen. Uh, doen we na half één. gaan we uitgebreide tijd voor nemen. Mooi. En dan weten we dus wie de nieuwscanner van 2012 wordt. Uh, dus ik zie jou morgen terug. Dank. En uh, vast prettige jaarwisseling. Ja, van hetzelfde. Bedankt. En doe gewoon nog een keer weer mee aan die quiz. Um, wij melden ons straks uh, weer. Dan gaan we praten met Jeannette van den Ing van Wijk. Werklunch zelfs, we hebben broodjes neergezet. Er liggen nog wat kerstkransen van de afgelopen dagen. Uh, zij coacht families die hun bedrijf willen overgeven aan een jongere generatie. Dus familiebedrijven. En daar gaat het zometeen over na het NOS-journaal.